Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi is een terroristische aanval aan de gang in een hotelcomplex. Het gaat om het chique Dusit Hotel. Er zouden zeker één dode en vier gewonden zijn gevallen. De islamitische terreurbeweging Al-Shabaab uit Oost-Somalië heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. En zegt dat zijn strijders in het hotel zijn. Zwaar aangeslagen gasten en medewerkers van het hotel in Nairobi worden in veiligheid gebracht. Volkswagen en Ford gaan samenwerken om zo fors op de kosten te besparen. Op de autoshow in Detroit is aangekondigd dat ze samen bestelbusjes en pick-ups gaan maken. De eerste gezamenlijk ontwikkelde modellen komen op zijn vroegst in 2022 op de markt. Premier Rutte vindt dat het bedrijfsleven ver moet meebetalen aan de uitvoering van het klimaatakkoord. Dat valt volgens hem aan alles te denken. Ook een heffing op de uitstoot van CO2, zoals de PvdA en GroenLinks willen. Maar Rutte zei in de Kamer dat hij meer voelt voor het stimuleren van nieuwe technieken. Om de uitstoot terug te brengen en forse boetes voor bedrijven die daar niet aan willen.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 Het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het WODC, kan niet genoeg onafhankelijk haar werk doen. Ambtenaren proberen geregeld onderzoek te beïnvloeden, concludeert de commissie toch. En die zegt dat de onafhankelijkheid van het WODC beter moet worden gewaarborgd. En dat het instituut bijvoorbeeld moet verhuizen naar een plek buiten het ministerie.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 Het weer. Op steeds meer plaatsen bewolking. En er valt ook af en toe regen of motregen. Morgen bewolkt met van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7. Zaandam richting Hoorn. Bij Purmerend Zuid 5 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Akersloot en Heilo. 20 tot 25 minuten vertraging. Ook door een kapotte vrachtwagen kapotte auto. Een kapotte vrachtwagen die staat op de A10 de ring Amsterdam. Tussen afwit Vodendam en knoopend meer 5 minuten vertraging. De rechter reishok is dicht. De andere kant op tussen en Amsterdam hemhavens 5 minuten vertraging. Op de N242 ook maar richting Middenmeer bij omval 5 minuten en 5 à 10 minuten tot slot voor de N247 Amsterdam richting Hoorn bij Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie.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 To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 Il a grand j'ai glissé sous le vent Mais comme si je quittais la terre J'ai trouvé mon étoile je l'ai suivie un instant Et Si tu crois que c'est fini jamais A la répit après les dangers